Vijf uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Nederland tegen aparte begroting eurozone. Akkoord over Schots onafhankelijkheidsreferendum. Een parachutist overleeft vrije val van een kilometer. Nederland is tegen de plannen van EU-voorzitter Van Rompuy... om een aparte begroting in te stellen voor de eurozone. Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken... schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat landen zelf de verantwoordelijkheid hebben hun begroting op orde te krijgen. Het voorstel van EU-voorzitter Van Rompuy is bedoeld... om de Europese landen op economisch en monetair gebied beter samen te laten werken. Donderdag komen de Europese regeringsleiders in Brussel bij elkaar... om over de voorstellen te spreken. De meeste oppositiepartijen in de Kamer... hadden deze week nog over de Nederlandse inzet willen debatteren... maar de VVD en de PvdA houden dat tegen.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 Het academisch ziekenhuis Maastricht is begonnen met een proef... waarin patiënten met gehoorproblemen kunnen horen via hun kiezen. Het gaat om een Amerikaanse uitvinding met de toepasselijke naam Soundbite. Bij slechthorende wordt een zendertje over de achterste kiezen geklemd... dat trillingen doorgeeft aan een microfoontje in het oor. Het apparaatje is bedoeld voor patiënten die geen gewoon gehoorapparaat kunnen dragen... omdat ze daar bijvoorbeeld een ontsteking van krijgen... Het academisch ziekenhuis Maastricht is het eerste ziekenhuis in Nederland... dat de uitvinding toepast. De proef duurt een jaar. In Arnhem is de man die in 2006 zijn vrouw met een schroevendraaier doodstak... veroordeeld tot 18 jaar cel. De man stak zijn vrouw meer dan 70 keer met de schroevendraaier... en sneed haar keel door met een mes. Hij kreeg eerder al 15 jaar cel opgelegd... maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken. Van de Hoge Raad moest het hoger beroep over... omdat de vrijspraak niet goed was gemotiveerd...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 De sancties moeten Teheran dwingen tot nieuwe gesprekken en concessies. De Nobelprijs voor de Economie is toegekend aan twee Amerikanen... Elvin Roth en Lloyd Shapley. Ze krijgen de prijs voor een onderzoek naar de manier waarop allerlei zaken... in de economie aan elkaar worden gekoppeld. Zoals welke arbeider welke baan krijgt. Deze prijs voor de economie is officieel geen Nobelprijs... maar is er in 1969 bijgekomen. Officieel heet hij de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economie...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 Jaarlijks beginnen ongeveer 100.000 studenten aan een hbo-opleiding. Een Britse parachutist heeft een vrije val van een kilometer overleefd... nadat zijn parachute in de knoop was geraakt. De man kwam in een boom terecht en hield slechts blauwe plekken en schrammen over aan de sprong. Het was de eerste parachutesprong voor de 18 jarige Toen hij zijn parachute opende, bleek dat de draden van zijn valscherm in de war waren geraakt. Hij opende zijn reserveparachute, maar die raakte verstrikt in de eerste... De man raakte op een haar na een kerktoren en een ijzeren hek... om uiteindelijk in de boom terecht te komen. De brandweer bevrijdde hem daaruit. De Rolling Stones treden voor het eerst in vijf jaar weer op. Om het 50-jarig jubileum van de band te vieren... geven Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood... vier live-shows. Eind november staan de Stones twee avonden in Londen... en half december volgen twee optredens in de Verenigde Staten... in Newark bij New York...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 ANWB Verkeersinformatie. Het is niet zo heel erg druk op de weg. 50 kilometer, alles bij elkaar. Dat komt door het begin van de herfstvakantie voor de regio Midden- en Zuid in Nederland. Het is wel druk op de A15-Europoort richting Rotterdam na een uh, flinke ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar er staat tussen Rozenburg en Hoogvliet 6 kilometer. Tussen Knoopend Benelux en Knoopend Vaanplein ook 4 kilometer file. En op de N36 Almelo richting Denemsvaart 2 kilometer file tussen de A35 Almelo-West en Aardorp. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag, vijf minuten over vijf. De Europese Unie voert de druk op Iran verder op. De ministers van Buitenlandse Zaken zijn het eens geworden over verscherpte sancties. Die richten zich vooral op de banken, op de olie- en de gassector. De EU beschuldigt Iran van het produceren van kernwapens. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, hoe zwaar zijn deze sancties in de praktijk? De details van deze sancties moeten morgen nog naar buiten komen... maar het is al duidelijk uh, dat, dat het nog moeilijker zal worden... om zaken te doen met Iran. Dat was al praktisch onmogelijk. Uh, het zal ook moeilijker worden om uh, politiek te onderhandelen met, uh, met, met Iran... omdat de Iraniërs natuurlijk boos zijn over nog meer sancties. En daarnaast zegt de Europese Unie... wij gaan geen, uh, geen gas meer kopen van, uh, van Iran. En dat volgt op eerdere sancties in juli... Uh, waar, uh, waarna de Europese Unie al besloot om een boycott tegen Iraanse olie te doen. Nou, nu dus ook geen gas meer. Dat is een beetje een lege huls, zo blijkt. Want er wordt al niet zo heel veel gas direct van Iran aan Europa verkocht. Maar over de hele is het plaatje heel duidelijk. Het zal gewoon moeilijk worden voor uh, welk bedrijf dan ook om, om handel te blijven, blijven doen met, uh, met, uh, met de Iraniërs. En voor de gewone Iraniërs maakt het duidelijk dat hun land verder en verder onder druk komt. Want dit raakt niet alleen de regering zo te horen, ook, ook de, de mensen in Iran die verder niks met de regering te maken hebben, maar wel in het zakenleven zitten. Nou, niet eens alleen het Leven, maar eigenlijk gewoon alle normale Iraniërs. Je moet je voorstellen, Europa staat erop dat deze sancties alleen uh, de Iraanse leiders mogen treffen. Uh, ze zeggen dat, uh, dat uh, de olie- en gashandel, dat dat allemaal de handen is van de Iraanse leiders. Uh, maar tegelijkertijd worden ook uh, banktransacties aangescherpt. Uh, worden er ook geen uh, onderdelen meer geleverd voor de Iraanse scheepsbouwindustrie. Ik noem maar wat voordelen. In al die sectoren werken gewone mensen. Uh, werken mensen die straks geen baan zullen hebben of nu al geen baan meer hebben ook vanwege de sancties. En Het allerbelangrijkste is de waarde van de Iraanse nationale munt, de Riaal. Nou, die is de afgelopen weken al flink gekelderd. 40% in waarde gedaald. Uh, is nu lichtelijk gestabiliseerd maar redt het duidelijk niet uh, om, uh, om nog eens waarde te behouden. En ja, dan komt nieuws van die sancties natuurlijk ongelegen. Uh, want je zal zien morgen als hier de illegale straathandel uh, weer begint, uh, dat de munt een stuk verder gedaald zal zijn. De essentie is dus toch in ieder geval om de leiders te treffen in Teheran. Hebben die leiders al gereageerd op dit nieuws? Nou, nou Iran hier... Opperste leider, uh, Ayatollah Ali, Ghamenei, is vandaag op een, uh, op een soort provinciale tour door de provincies. Um, en hij, hij sprak vandaag de mensen in het dorpje usir toe. En uh, daar was iedereen door enthousiast. En hij zei: Oh, als de westerse landen het enthousiasme van mijn volk is kunnen zien, dan zouden ze weten hoe de mensen klaar zijn om, uh, om een groot offer te geven voor het islamitische leiderschap hier. Maar ja, dat is natuurlijk uh, uh, misschien niet Normaal het geval, want als je in de grotere steden met mensen praat... dan zijn mensen moe, dan zijn ze ontevreden. Er zijn heel veel mensen die zeggen van... ja, het is wel genoeg zo met het hele nucleaire energieverhaal. Wij willen gewoon een normaal leven leiden. Uh, dus de spanning uh, zal, zal zeker toenemen door deze sancties. Vanuit THN Thomas Erdbrink, dankjewel. Nederland heeft niet langer het beste pensioenstelsel ter wereld. Volgens de ranglijst van adviesbureau Mercer staat Denemarken nu bovenaan. En daarna komt dan Nederland. Tim Burggraaf van Mercer, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wordt er naar gekeken om te betalen of een pensioenstelsel zo goed is, of misschien zelfs wel de beste ter wereld? Nou, om te voorkomen dat je daar een, een, een stuk subjectiviteit in brengt... is er eigenlijk gekeken naar drie categorieën. Je kunt scoren op drie onderdelen, namelijk op wat ze dat noemen r Dus dat betekent, komt er voldoende uit? En dat wordt dan wel gemeten per land, hè, want je kunt niet één universele norm stellen. En voldoende is dan voldoende geld? Dan heb ja. je het over de uitkering. Inderdaad is het systeem in staat om te zorgen voor voldoende uitkeringen... voor die mensen in die landen. Dus dat is het eerste onderdeel. Het tweede onderdeel is de sustainability, dus dat is de houdbaarheid. Van prima dat je dat nu belooft, dat er zoveel uitkomt. Maar kun je dat lange termijn ook wel waarmaken met z'n allen? Dat is het tweede onderdeel. En het derde onderdeel is de integriteit. En dat betekent hoe integer is het systeem zelf? Is er voldoende toezicht? Is er, hebben, is er ook zekerheid dat de uitkeringen die beloofd worden... ook daadwerkelijk aan de mensen komen? Nou, en dan op alle drie die onderdelen kun je punten scoren. En, en dat leidt tot een totale index. En die heeft nu geleid tot een tweede plaats voor Nederland. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren die problemen gezien... bij verschillende pensioenfondsen. Wat doen de Denen op dit moment beter dan de Nederlanders? Nou, kijk, het Deense model is gewoon fundamenteel anders. Um, het Deense model gaat ervan uit dat voor iedereen dezelfde premie betaald wordt. Concreet, werkgevers en werknemers spreken met elkaar een premiehoogte af. He, en op dit moment is dat 12% van het salaris. En alle, alle, uh, in een loondienst zijn de Denen die krijgen die premie beschikbaar. Uh, dat is dus een heel ander uitgangspunt dan wat wij in Nederland hebben sowieso is het zo dat um, dat wordt bij ons per werkgever afgesproken... per branche afgesproken. Maar sowieso is het in Nederland gebruikelijk... om veel meer naar de, de kant te kijken van de uitkering. Hoeveel komt er nou straks uit? En die denen die kijken ja, wat eruit komt, dat weten we niet. We weten dan wel hoeveel erin gaat en dat is voor iedereen 12%. Dus dat fundamentele uitgangspunt is anders. Dat maakt hem dan ook meer haalbaar. Want op het moment dat blijkt dat die 12% niet genoeg is... dan komen werkgevers en werknemers en de overheid overeen dat die 12 voor iedereen dus omhoog moet. Maar deels is het natuurlijk ook het geval in Nederland. De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen, de pensioenleeftijd gaat omhoog... en we gaan ook naar een stelsel toe waarbij de opbrengst onzekerder is. Is dat voldoende? Nou inderdaad, het is een terecht punt wat u maakt. En als je even vooruit kijkt naar wat ons te wachten staat... en wat er natuurlijk ook in de, bijvoorbeeld in het pensioenakkoord genoemd is... is dat, dat we naar een, een, wat ze dan noemen een stabiele premie gaan. Dus één premie die eigenlijk uh, niet meer gaat variëren. En dan kruipen we al een beetje toe naar wat de Denen ook hebben. Het is alleen wel zo dat in Nederland blijven wij aan de achterkant nog steeds uh, op een hele andere manier denken. Hè. Die, die 15 of 12 procent premie die je erin stopt... die wordt, uh, ja, dat wordt voor, uh, in Nederland voor jongeren minder beschikbaar gesteld... en voor ouderen meer gemiddeld. is dat ook dan bijvoorbeeld die 12. Ja. En dan krijg je dus de discussie mogelijk tussen de generaties. Ja, want er klinkt natuurlijk iets tegenstrijders in deze discussie. Er is grote onrust over de pensioenfondsen... terwijl we het kennelijk internationaal geschiedenis nog heel goed doen. Is al die onrust dan nou wel terecht? Nou, dat kun je terecht afvragen. Kijk, uh, uh, ik denk, we zijn aan het tweede. Ik denk, met een zilveren medaille uh, mag je het echt uh, ook best tevreden zijn. Um, en we hebben in Nederland een, een heel robuust en goed stelsel. Neemt niet weg dat het op dit moment wel zwaar getest wordt... door de economische omstandigheden. Ik denk dat we er ook niet aan ontkomen om ons stelsel te hervormen meer te gaan naar een model zoals Denemarken dat heeft... maar om wel te zoeken naar ons eigen evenwicht wat hier bij ons past. Nou, en even ter relativering, want als je verder naar de lijst kijkt... India heeft een van de slechtste pensioenstelsels ter wereld. Wat, wat schort er daaraan? Ja, nou dat is inderdaad zo. En, uh, in, in India, en dat geldt ook voor meerdere landen die u onderaan het rijtje treft... Hè, dan hebben we het over China, Korea en Japan en India... maar er zitten ook een aantal landen in waar pensioen gewoon nieuw is waar uh, een enorme salarisontwikkeling is geweest... waar de salarissen nu in bepaalde delen gestabiliseerd zijn. En dan richt de aandacht zich op andere uh, beloningselementen, zoals pensioen. In India is dat ook het geval. En dat betekent dat uh, ja, je begint bij het begin... en daar is het allemaal nog niet heel erg goed geregeld. Daar zie je bijvoorbeeld dat het toezicht te wensen overlaat. Maar vooral ook dat de hoeveelheid premie voor de lager betaalden... eigenlijk fundamenteel te laag is. Ja, en als je er te weinig instopt, dan komt er uiteindelijk ook altijd te weinig uit. En, en waarschijnlijk is... heeft ook niet iedereen een pensioen daar nog. Nee, nee inderdaad. Met name de, later, de lager betaalden hebben daar de grote problemen. Nou, dank Tim Burga van adviesbureau Mercer. Goedemiddag. Luisteren met je kies. Dat klinkt gek, maar het is wel zo. Straks spreken we met iemand die een gehoorapparaat in zijn gebit heeft. Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Ja, de, de drukte blijft een beetje hetzelfde. Blijft zo rond de 50 kilometer schommelen alles bij elkaar. De plaatsen veranderen wel. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is een ongeluk gebeurd. En daarom staat er nu tussen Afrit Lochem en Afrit Reizen 5 kilometer. De langste file staat op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam... door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Brielen en Hoogvliet 9 kilometer en de linker reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Horen via je kiezen, het is misschien een vreemde gedachte. Toch, toen al vijf Nederlanders het als eerste in Europa... zijn ze uitgerust met een nieuw apparaat... waarmee dove en slechthorenden via een kies toch kunnen horen. Audioloog Erwin George, goedemiddag. Goedemiddag. Spreek uw naam zo goed uit? Uh, ja, klopt, keurig. U bent van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Zeg maar even, hoe werkt dat? Ja, Luisteren via je kies? Ja, dat is uh, eigenlijk iets heel leuks. Um, We hebben benaderd door een Amerikaans bedrijf. Het komt erop neer dat als je heel slecht horend bent aan één kant... dat je aan die kant een apparaatje achter je oor gaat dragen... dat uh, het geluid aan die kant opvangt, wat je normaal dus niet hoort. En wat stuurt het draadloos door naar een klein beugeltje dat je in je mond draagt. Uh, dat beugeltje maakt er een soort trillingen van en uh, zorgt dat het bij je goede oor terechtkomt. Dus het is eigenlijk een soort van uh, verlengstukje van je oor zou je kunnen zeggen. Om te zorgen dat je weer 360 graden uh, in het rond kan, uh, kan horen. Ja, wat voor patiënt moet je zijn om hiervoor in een aanmerking te kunnen komen? Ja. Met name patiënten zoeken we, of zoeken we uh, hebben we geïmplanteerd of hebben we uh, voorzien van dit apparaat die aan één kant uh, erg slechthorend zijn of vrijwel doof zijn. Um, en die dus die geluiden aan die kant uh, beduidend slecht kunnen horen. Um, en dit apparaatje helpt, daar uh, lijkt, het, uh, lijkt het erop heel goed bij. Maar wat is dan het verschil met bijvoorbeeld een gehooroperatie of of er is een operatie? Ja, bij een hoorapparaat ga je echt dat slechte oor nog, nog gebruiken. Dat is in dit geval niet zo, omdat of het algemeen te slecht is. Um, de standaardoptie voor deze patiënten uh, is inderdaad een bone conduction device, een beengeleidingstoestel. Um, dan implanteer je eigenlijk een soort uh, schroef in je, in je schedel, dat klinkt nogal drastisch, maar dat, dat valt op zich ook al mee. Um, en dan komt er eigenlijk een soort legelblokje op, op, op te zitten, Dat, dat plaats je erop. Dat vangt eigenlijk ook dat geluid van die slechte kant op, om het naar die andere kant uh, door te geven. Um, maar dan zit je wel een operatie vast. Ja. Dat is dus een nadeel. Aan een iemand uh, die inmiddels dit, dit apparaat heeft, dat is Ferdinand Klaasens. Blijft u even bij ons, meneer uh, ja. Ferdinand Klaasens, Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lang heeft u het al inmiddels? Uh, precies een week. En ja, fantastisch. Ja? Ja, ja. Meteen toen ik het apparaatje geplaatst kreeg, toen uh, merkte ik al dat het, uh, dat het duidelijk een verbetering gaf. Uh, het was nog niet afgesteld, want het moest eerst nog uh, een tijd lang uh, afgesteld worden. Maar uh, ik merkte al meteen van hé, het uh, uh, hoort allemaal veel beter en helderder. Ja. Want hoe lang was u al uh, slecht Vanaf mijn zesde heb ik eigenlijk uh, dat ik vrijwel doof ben aan mijn linkeroor. En, wat, ja. en, en hoe werd dat tot, tot, tot op heden opgelost voor u? Ja, eigenlijk niet. Ik heb me daar sociaal een beetje op aangepast door uh, constant te draaien met mijn hoofd. Uh, altijd op zoek uh, naar het geluid. Uh, ik had vaak moeite om uh, gesprekken goed te volgen, vooral in een, uh, in een drukke omgeving. En uh, ja, ik merk nu na een week dat ik dit uh, draag dat ik. Uh, ...toch ook met meerdere stemmen in één ruimte, dat ik toch uh, dat goed eruit kan halen. Dat en dat toch... betekent een enorme verandering voor u, denk ik? Ja, dat is, uh, was even wennen, ja. So, ja was, was het ook dan een beetje te veel in het begin? Hoe, hoe werkt dat dan? Nou, er zijn bepaalde dingen die je heel duidelijk hoort, die je eigenlijk nooit gehoord hebt. Dat is misschien toch ook wat het gehoorapparaat op zich wel met zich meebrengt. Wat dan bijvoorbeeld? Uh, naar de richting aanwijzer van je auto bijvoorbeeld. Dat was mij nooit zo opgevallen, maar dat tikt echt behoorlijk. Ja. En dan uh, wat kleine geluidjes, uh, zoals iemand in een kopje roert dat, uh, uh, met een theelepeltje, zeg maar. Dat, uh, dat versterkt ook enorm, maar dat, dat schijnt bij alle praten zo te zijn. Maar uh, ja, het is echt uh, verder uh, heel, heel natuurlijk eigenlijk. Ja. En, en voelt u het ook in, in uw mond dat daar nu iets is geplaatst? Ja, er zit dus echt wel een blokje in mijn mond. Een lego blokje zoals uh, net nou, werd iets <laughs> Het is zo mooi glad afgewerkt en het is eigenlijk um, een soort van um, ja, gebitsframe. Uh, ik ben zelf tandarts, dus ik moet de mensen altijd uitleggen wat ze in hun mond krijgen. Dus dit kwam wel, uh, <laughs> wel mooi uit dat ik dit uh, zelf uh, kon proberen. Uh, ik merk wel dat ik in het begin een beetje slist omdat mijn tong een betere positie moest innemen. En ik heb ook afgelopen week wel een keer op mijn tong gebeten, omdat je er gewoon te, te veel uh, mee bezig bent eigenlijk. Maar uh, verder is het heel comfortabel. Ja, je kunt er zelfs mee eten. Uh, het is alleen, in het begin was ik een beetje bang dat ik, uh, dat ik hem kapot zou bijten, maar hij schiet niet zomaar los. Het zit Wa eigenlijk... want, want hoor je dat kouwen dan niet extra hard nee. bij jezelf? Nee, helemaal niet. Dat had ik ook verwacht. Of uh, als je opeens iets gaat drinken of iets met uh, koolzuur of zo. Maar dat microfoontje zit niet op je kies. Het microfoontje zit in je slechte oor. Uh, dus daar pikt hij het geluid op. En er zit puur een stuk elektronica dat zit om de kies. En uh, om twee kies eigenlijk. En, en dat, uh, uh, dat resoneert uh, naar het goede oor toe. Ja, en Erwin George, hoe, hoeveel ja. mensen kunnen hier uiteindelijk in Nederland mee, mee geholpen worden, denkt u? Ja, het is, het is heel moeilijk om dit, uh, dit in te schatten. Um, het is goed, we hebben het nu bij vijf mensen gedaan. En we gaan die mensen een uh, jaar lang volgen. Um, om te kijken of, of ze het ook blijven dragen. En of ze het ook veilig kunnen blijven dragen. Daar gaan we wel vanuit, want de eerste indicaties zijn dus heel positief. Um, daarna gaan we, na zo'n jaar, gaan we, wij natuurlijk als, als mensen patiënten zelf ook tevreden zijn... in gesprek met verzekeraars. Om te kijken of we het ook uh, ja, voor goed kunnen krijgen. En dan pas kunnen we ook andere patiënten ermee gaan, uh, gaan helpen. Uh, dus het is nu echt nog een experimentele behandeling. Als we dat allemaal rondkrijgen, dan uh, denk ik dat je uitkomt op nou, enkele tientallen per jaar in Nederland. Als een goed alternatief voor, uh, voor zo'n operatie. Maar we oh. zeker, dus er zullen zeker nog wel patiënten zijn waarbij we ook zo'n bone conduction zo device, zo'n beengeleider... Uh, heel goed kunnen gaan toepassen. Dus dat, dat gaat gewoon naast elkaar bestaan, wat mij betreft. Nou, u, u bent vast positief om het uh, verhaal van uh, meneer Klaasens te worden horen. Dank voor uw uh, toelichting, meneer George. Ja, en meneer Klaasens. u ook bedankt. En ik zou zeggen, geniet ervan, van al die geluiden. Dat zullen we zeker doen. Dank u wel. wel, meneer Klaatsens. Dag. Ja. Dag. Dag. The sweetest thing. Happy hour in het café. Daar lijkt het mee gedaan met dat uurtje. Meestal tussen vijf en zes met bier en wijn voor de halve prijs in het café. Koninklijke Horeca Nederland wil toch meewerken aan een verbod. Lodewijk van der Ginte, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Uh, waarom? Uh, ik heb de inleiding niet helemaal. Uh, wat, is uh, de ja, wat is de reden dat u van het happy hour af wilt? Oh, even voor de goede orde. Uh, het happy hour is uh, enorm gaan rondzingen sinds uh, de kop in de Telegraaf uh, deze ochtend. Uh, ik zal u heel eerlijk zeggen, het gaat helemaal niet over het happy hour. Dat uh, is wel onderdeel van de brief die u naar de informateurs dat klopt, hebt gesteld. Dat maar, klopt, natuurlijk, het dat is, is veel Maar waar het, het over gaat, we... is een integraal uh, alcoholbeleid. Waarvan we zeggen. Uh, we moeten uh, als we alcoholproblematiek willen terugdrukken. Uh, uh, en dat willen we met z'n allen, dat wil de horeca ook. Dan stellen we dat we uh, dat echt breed en integraal moeten aanpakken. En dat zeggen we omdat we uh, bang zijn dat we alleen maar denken dat uh, als je van. 16 naar 18 jaar gaat, dat dat een veel te enge benadering is, die zijn doel niet maximaal gaat uh, bereiken. Precies, want dat is het brede verhaal: hè? dat happy hour afschaffen is onderdeel van het integrale beleid, wat u graag uh, uh, verstevigd ziet door de formateurs die nu bezig zijn. Ja, maar maar zegt u, we eigen... willen er wel wat voor terug. De leeftijd voor de verkoop van ja. bier en wijn moet op 16 jaar blijven staan en we moeten dat niet gaan verhogen tot 18. Ja. Um, het, het, het niet stunten met prijzen uh, moet je dus ook breed zien. Dat zijn de happy hours, dat is een meter bier voor te weinig geld. Dat is uh, kratjes uh, uh, bier tegen prijs in de supermarkt. Ik bedoel, elke vorm van prijsstunten en alcohol wijzen we af als we allen onze verantwoordelijkheid nemen. Ja, wil ik toch even inzoomen op dat happy hour? Want er blijft inderdaad maar rondzingen in de discussies vandaag. Want um, als die leeftijd niet naar 18 jaar gaat, wilt u dan toch ook dit soort happy hours afschaffen? Um, we gaan uit van verantwoordelijke en professionele drankverstrekkers. Nee, dat is mijn vraag. mijn vraag. Mijn vraag was: wilt u ja. dan ook het happy hour afschaffen? Ja. Ja. Jawel Voor de Wind. Goedemiddag. Goedemiddag. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Wat vindt u van het voorstel dat de branchevereniging hier doet? Nou, dat vind ik alleen maar toe te juichen. Het is uh, fantastisch dat ze uh, dit nu zelf ook willen. Het is uh, ook wel weer logisch, want we hebben net in de Tweede Kamer... een uh, wetswijziging van de Rankenhorecawet aangenomen... die de regels als het gaat om de happy hours en uh, gereduceerde prijzen ook... hebben we net aangenomen. Uh, die is ook net door de Eerste Kamer gegaan, dus die regels gaan ook per 1 januari in... Uh, nou ja, als zij zich daar nu uh, achter scharen... en ik hoor zelfs dat ze verder gaan uh, dan dat... ik moet even zien wat de precieze inhoud is van hun voorstel... Uh, dan is dat alleen maar juichen. Alleen het is natuurlijk wel weer een, uh, een, nogal een teleurstelling... dat ze alsnog weer de aanval openen op die 18 jaar. Want daar zijn we nou jaren mee bezig... En ze hebben eerder gezegd dat ze geen principiële bezwaren hadden tegen die 18 jaar. En nu komen ze er toch weer op terug. Want meneer Van der Grinten van Koninklijke Horeca Nederland... in die brief van de formateur staat wel dat de leeftijd van het verkopen aan mensen van wijn en bier op 16 zou moeten blijven staan. Ja, maar um, um, de heer Wind heeft het over principiële bezwaren. Ik heb, wij spreken niet over principiële bezwaren. Wij zeggen alleen... Um, als we het terug willen dringen, moeten we dat veel breder doen. Moeten we uh, de retail erbij betrekken, moeten we slijterijen erbij betrekken. Uh, waar het om gaat, is dat het nu verengd wordt tot een, een simpele uh, belangendiscussie voor de horeca. Terwijl we nou net uh, boven de uh, uh, zaken uitstijgen en zeggen: luister, het probleem van alcoholproblematiek is een veelkoppig monster. We rekenen ons rijk als we alleen maar denken dat we dat met een leeftijdsverandering kunnen doorvoeren. Nee. Dus we zijn het ontzettend eens dat we er serieus mee aan de gang moeten. En ook de horeca wil daar een positieve en een constructieve houding in hebben. Maar... Laten we het er dan ook over hebben dat we niet onze uh, kinderen en onze uh, en in zijn breedte net doen of dat alcohol een levensmiddel is wat op het schap van een uh, van de supermarkt uh, ligt. Nou, Ik bedoel, we hebben wel een wel cultuurprobleem reageren, om te buigen. Ja. Dat gaat veel verder dan heb je ouders. En, en eens over, ja? Dat mag ja. me niet voor de wind, van Christenunie. Ja, ik, ik weet niet in welke wereld uh, u leeft, uh, maar we hebben net een hele wijziging van de drank- en horecawet in de Tweede Kamer, net als ik zei, aangenomen. Dat is een hele geïntegreerde aanpak geweest. Dat betekent dat als de supermarkten uh, nog steeds bier verkopen en wijn verkopen onder de 16 jaar, na drie keer gaat de drankenafdeling dicht. Dat betekent dat we de hele uh, toezicht hebben gedecentraliseerd naar de gemeentes, Dat de bijzondere ambtenaren daar worden ingeschakeld om juist de handhaving te verbeteren. En dat betekent dat bijvoorbeeld ook uh, de, de, de prijzen van alcohol iets naar boven gaan. Uh, een van de maatregelen die preventie ja. ook weer uh, de, ter verbetering brengt. Dus het is een heel groot pakket. Een ja. heel breed pakket. Dus het is helemaal niet dat alleen maar je leeftijd van 18 naar 18 gaat. Het is een veel breder ja. pakket. Meneer Voor de Wind, ik vind het uh, ontzettend aardig hoe u het uh, aankelt in welke wereld ik leef. Ik leef in een wereld waarbij ik realiseer dat alcohol en alcoholmisbruik en uh, de grote mate waarin alcohol uh, verkeerd gebruikt wordt een cultuurprobleem is... En als je een cultuurprobleem wil aanpakken... dan moet je verder gaan in plaats dat we zelf genoegzaam zeggen... wat hebben we het al geweldig voor elkaar. Ik vind dat als je elkaar wil duidelijk maken dat alcohol geen levensmiddel is... en dat je daar voorzichtig mee om moet gaan... dan moet je het ook niet stallen tussen de olvariet en de stokbroden en de pampers. Dan, dat moet verlengde... je daar gewoon, dan moet je daar gewoon ruimtes voor inrichten... Uh, en het overlaten aan professionele verkopers die hun verantwoordelijkheid nemen. En dat zegt ik wetende dat ook de horeca daar nog een lange weg te gaan heeft... maar wij willen daar ons daar positief voor inzetten. Precies, meneer Van der Ginter, van, uh, van Koninklijke Horeca Nederland. Want u zegt ook in uw beleidsadvies dat er beter gehandhaafd moet worden... op het bezit en op verkoop van alcohol. Maar is dat niet juist uw taak? Um, u, heeft het, uh, u vraagt dat aan mij... Ja. Nou, ik denk niet dat dat in zoverre onze taak is, net zo goed als het niet de taak is voor de ANWB om te kijken wie er door het rood rijdt. Ik ben voor wetgeving die ertoe doet, die men snapt en die gehandhaafd wordt door de overheid die daarvoor is. En ik wil met alle plezier en serieus oproepen om uh, een goede wetgeving te hebben die ook gehandhaafd wordt, waar we ons ook naar kunnen richten. Ja. En, en, en gaat... als dat niet gehandhaafd wordt, dan werken we, uh, uh, dan werken we mee aan concurrentievoordeel voor de mensen die de wet aan hun laars lappen. Die moeten uh, afgevangen worden, daar moet handhaving op zitten en een strakke sanctie. Daar da zijn we voor. En daar gaat u over, meneer Vodewind. We weten wat nou het wat apart is? Dat we al lang die wetgeving hadden, hè? die 16 jaar hebben we al lang, maar het probleem is dat ook de horeca nog steeds die handhaving niet op orde had. Dat betekent dat uh, 75% van de, de mystery guests, hè, dus de mensen die gewoon proberen onder de 16 een biertje te krijgen in de horeca... die krijgt gewoon zijn biertje. En dat is een probleem. En daar hebben wij uh, verschillende keren ook als Christine op aangedrongen... om daar een sterke handhaving uh, te organiseren. Dat geldt ook voor de supermarkten. Maar het lukt maar niet... En daarom hebben we nu al die wetswijzigingen helaas moeten doorvoeren, omdat de horeca Nederland daar zelf ook niet aan mee heeft geholpen. En het is inderdaad een cultuuromslag en daarom hebben we ook een heel pakket van voorlichtingsmaatregelen voor de ouders georganiseerd. Dus je moet het integraal zien, maar dit is dan een sluitstuk om die leeftijd naar 18 ja. te brengen. Heeren, maar meneer, we gaan, de heeren, we gaan het hierbij... Nee, handhaving nee, nee meneer Van der stoppen. ik ga stoppen. Ik, ik moet ingrijpen, spijt me. Integraal beleid, daar in ieder geval zijn jullie het met elkaar over eens. Die discussie gaat in ieder geval nog wel even door. Straks ook in deze uitzending, dan spreekt in Breda, onze verslaggever met de jongeren die drinken. Radio 1, het NOS Journaal. Even rust met Martijn van Beker.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 Van de rechtbank kreeg de man al 15 jaar, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken. Die zaak moest over van de Hoge Raad, omdat de vrijspraak niet goed was gemotiveerd. En de Amerikaanse fastfoodketen Pizza Hut trekt een reclame stunt rond het verkiezingsdebat van morgen in. In dat tweede debat mogen kiezers vragen stellen en Pizza Hut had een leven lang gratis pizza beloofd... aan degene die Romney en Obama durfden te vragen naar hun favoriete pizza beleg. Critici vonden dat Pietse Hut het debat niet serieus nam... en daarom stopte Keten met de actie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himstra. In het westen en noordwesten trekken wat buien over. En plaatselijk valt er ook hagel uit. In de rest van het land is het droog. De wind draait vanavond naar zuidwest tot zuid en wakkert behoorlijk aan. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vannacht krachtig tot hard... windkracht 6 tot 7. En landinwaarts is de wind matig tot vrij krachtig.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 Aan zee en op het IJsselmeer een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 tot 7. En de meeste wind in het waddengebied. Daar stormachtig windkracht 8 mogelijk met zware windstoten. In de middag en avond neemt de wind in kracht af. Na morgen blijft het wisselvallig, maar het wordt wel zachter. Woensdagmiddag gaat het weer regenen. Het wordt aan 15 graden. Ook donderdag is er kans op regen. Maar wel zachter met een graad of 17. AMB Verkeersinformatie, door het droge weer en het begin van de herfstvakantie... in het midden en het zuiden van het land is het uh, niet zo heel druk op de weg. 75 kilometer, alles bij elkaar. Opvallende files op de A1. Apeldoorn richting Hengelo, drie kilometer file tussen afrit Marklo en afrit Rijssen. Dat uh, komt door een ongeluk. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook bij Roelof Arensveen En er staat twee kilometer file achter. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat zes kilometer file tussen afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord.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 je bedrijf ook laten groeien? Ga naar ChallengerDay.nl... voor de ondernemersdag die je niet mag missen. Zes over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan praten over ontwikkelingshulp. Het moet anders. Dat vindt de Adviesraad de Internationale Vraagstukken. Want de wereld verandert in zo'n hoog tempo dat er opnieuw gekeken moet worden waar en op welke manier wij hulp bieden aan landen die het nodig hebben. Rolf van der Hoeven is voorzitter van de commissie die het advies heeft geschreven. Goedemiddag, meneer van der Hoeven. Goedemiddag. Als u het heeft over uh, veranderingen in de wereld, welke veranderingen zijn, zijn van belang voor die ontwikkelingshulp? Uh, ten eerste de verandering dat uh, sommige landen erg snel groeien, zoals China, India en Brazilië. Uh, ten tweede dat we een mondiale uitdaging hebben van klimaat en van voedselproblemen. Er zijn dus uh, een combinatie van landen die snel groeien en groeiende mondiale uitdagingen. En waar kom je dan op uit uh, met betrekking tot ontwikkelingshulp? Wat, wat zou er dan anders moeten volgens u? Uh, die snelgroeiende landen, dat zijn grote landen zoals India en China, en daar wonen veel mensen. En de meeste arme mensen in de wereld, die wonen nu in die landen. En je zou dus het ontwikkelingsbeleid met betrekking tot dat soort groep landen aan moeten passen, dat je die landen meer aanspreekt op hun eigen beleid, op hun eigen groeivermogen, maar dat zij daar beter rekening houden met de gevolgen voor armen. En dat kan dus op door middel van verschillende kanalen. Dat kan door middel van Ondersteuning van mensenrechtenbeleid, vakbondsrechten. Het ondersteunen van boerenorganisaties, vrouwenorganisaties. Zodat je de arme mensen in de middeninkomenslanden. een betere grip kunnen krijgen op de verdeling. van de groeiende inkomens in hun landen. En dat kan je dan zonder geld doen, volgens mij. Want in China is uiteindelijk, in, in Peking, denk ik, wel genoeg geld. door die economische groei. Ja, we gaan dus. De, de, je moet dus ook nadenken dat ontwikkelingssamenwerking niet meer van land tot land is... maar dat het een internationale samenwerking wordt... wat je gedeeltelijk speelt via internationale organisaties... zoals de Mensenrechtenorganisatie van de VN... de Internationale Arbeidsorganisatie... en ook dat je lokale groepen daar gaat helpen. Ik denk aan vrouwenbewegingen, ik denk aan die arbeiders in Foxcom... die zich nu aan het organiseren zijn... dat je de, dus de hulp naar de mensen brengt in die landen. Dan ben je natuurlijk wel afhankelijk van die regimes. Uh, dat zal niet altijd even makkelijk gaan, denk ik. Nee, dat gaat zeker niet makkelijk. Maar ontwikkeling. niemand zegt dat ontwikkeling een makkelijk proces is. Het is een moeilijk proces. En daarom moet je dus ook die verschillende toegangen uh, bekijken. Doen we dat via multilateraal proces, via uh, discussies in de mensenrechtencommissies, discussies in de Wereldbank, discussies in de, in de Nationale Arbeidsorganisatie en... Kunnen we daar dus ook de kleine beweging sturen? Dat gaat inderdaad niet makkelijk, maar ontwikkeling is altijd een uitdaging. En we moeten nu naar nieuwe vormen zoeken, omdat de oude vormen door de globalisering en de integratie van markten achterhaald is. Ja, en betekent dat dan ook dat uh, bijvoorbeeld Afrikaanse landen, waar de economische groei wat, wat minder is dan China en Brazilië, en soms zelfs helemaal geen economische groei is. Betekent dan dat je daar ook iets moet veranderen of zegt u de hulp aan, aan individuele landen kan in dat soort gebieden wel bestaan? Blijft nou, in het bestaan? We in, Inderdaad, daar, daar wonen het overigens nog steeds veel ar arme mensen. Het is dus niet zo dat daar geen arme mensen wonen. Uh, en daar is het noodzakelijk om met het meer traditionele ontwikkelingsbeleid, het uh, ondersteunen van landen, het ondersteunen van projecten, maar ook via de multilaterale organisaties uh, door te gaan. Maar duidelijk een meer gespreid beleid ten opzichte van verschillende landen. Duidelijk kijken, is het echt een arm land of is het een meer middeninkomensland, dan hebben we andere instrumenten nodig. We horen natuurlijk weinig vanuit de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, maar de VVD, zo is bekend, wil minder geld geven aan ontwikkelingssamenwerking. Is, is dit model wat u aanbiedt, is dat iets waarmee geld bezuinigd kan worden? Ik kom je onder die 0,7% uit van het nationale product? Ja, dat is een. Uh, aan de ene kant uh, is het zo inderdaad dat je minder uh, aan uh, uit kan geven aan traditioneel ontwikkelingssamenwerking. Maar aan de andere kant zijn er zulke grote uitdagingen op klimaatgebied en dergelijke, dat daar uh, dan meer geld aan uit moet geven. Dat, dat heet dan in het vakjargon de mondiale publieke goederen. En ik denk ook als je naar het verkiezingsprogramma van de VVD krijgt, de VVD wil veel uh, nadruk leggen op handel, op investering. Als je nou uh, die, die, die uh, gevolgen van, van meer handel en van meer investering ook kan drijven. zodat die meer aan de armen in de middenontwikkelingslanden midden goed komen, dan denk ik dat er misschien nog wel eens een compromis uit zou kunnen komen. Oké, okay. nou ze kunnen hun voordeel er nog mee doen. Dank u wel, meneer Van der Hoeven van de, de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Goedemiddag. 15.000 studenten beginnen straks niet aan een studie in het hoger beroepsonderwijs. Nu het leenstelsel wordt ingevoerd. Dat schrijft de HBO-raad in een brief aan de informateurs. Ze maken zich grote zorgen. Wim Boonkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Lid van het bestuur van de HBO-raad. U bent ook uh, college van bestuursvoorzitter van Saxion Hogescholen. 15.000 studenten. Hoe komen jullie bij dat aantal? Er is uh, het uh, Centraal Planbureau verwijst daar ook naar, waaruit blijkt dat um, wanneer studenten meer goed moeten gaan betalen, in dit geval uh, uh, lenen, dat er een uitval is per 1000 euro die erbij komt van uh, een kleine 1%. Uh, en ja, bij een groter bedrag leidt dat tot een behoorlijk percentage studenten dat minder naar het hbo toe gaat. Uh, die 15.000 is over de hele uh, hbo uh, uh, groepering, uh, maar dat gaat om, om grote aantallen. Ja, statistische benadering is dat eigenlijk he, door het CPB. Als u rondloopt in uw eigen hogescholen, is dat dan ook te vatten in uh, wat mensen u vertellen? Ja, dat hoor ik veel van, van studenten, van aspirantstudenten. We hadden vorige week een open dag en ook van ouders. Het blijkt toch dat voor gezinnen die het moeilijk kunnen betalen... dat het een drempel oproept. Uh, met name voor gezinnen uh, van allochtone afkomst... Uh, aspirantstudenten uit die gezinnen... Uh, merken we ook heel sterk in de Randstad... is dat nog veel sterker dat dat tot grote drempels leidt. Men overziet eigenlijk niet wat uh, het lenen van aanzienlijke bedragen betekent... voor de periode uh, erna. Uh, en dat zou ertoe kunnen leiden dat nogal wat studenten... inderdaad geen hbo-opleiding gaan volgen. Wat zegt u dan deze, tegen deze potentiële studenten en hun ouders... Die die dan vorige week bij u binnenkomen van... ja, u kunt dan maar beter niet gaan studeren met dit leesstelsel? Nee, wij informeren uh, de studenten en hun ouders natuurlijk keurig. Uh, we informeren ze ook van de bedoeling ervan. Uh, dat het ook tot inkomens leidt, waardoor je het terug kunt betalen. Uh, maar dat neemt niet weg dat wij aan de andere kant ook tegen ouders en studenten zeggen... wij hopen, en wij proberen dat ook in die zin... Uh, proberen we daar de partijen of van te overtuigen... die nu in de coalitieonderhandeling zitten. Dat, dat het een echt sociaal leefstelsel wordt. En met echt sociaal bedoel ik dat in ieder geval de aanvullende beurs behouden blijft. U moet zich voorstellen dat het ook om nogal wat studenten gaat uit echte probleemgezinnen, geen ouders meer, um, waar überhaupt het geld niet is. Um, en wij hopen dat er nog echt voor de lagere inkomens een klein stukje van de studiefinanciering... en dan is er een enorme bezuiniging te halen, dat snappen wij ook wel om een klein stukje van die studiefinanciering te behouden... voor met name die gezinnen die ik net noemde... Uh, lagere inkomens, of van de ouders weinig of niet gestudeerd hebben... Uh, tweede maar, generatie jongeren uit, uh, uit alle gezinnen. Maar heeft u dan echt over 15.000 mensen? Uh, nou, u zei net zelf al, het zijn statistische gegevens. Wij weten het natuurlijk niet over nou, 15.000... Jawel, nee, maar goed, dat zijn statistieken wat de feitelijke uitwerking is. Dat weten we nu precies. Het kunnen er meer zijn, het kunnen er minder zijn. Wanneer de aanvullende beurs ook verdwijnt, zouden het er zelfs meer kunnen zijn. Waar het om gaat, is dat iedereen wel snapt dat wanneer je een drempel opwerpt, dat dat tot minder instroom van studenten uh, zal leiden. Ja. En wat mij misschien nog wel meer zorgen baart, is dat het de tweedeling in de samenleving uh, bevordert. Uh, mensen met hogere inkomens zullen we echt hun kinderen uh, in een aantal gevallen niet laten lenen. Die betalen dat zelf. Uit de lagere inkomens lukt dat niet. Die moeten het later naar de studie wel terugbetalen. Dus ook daardoor zie je dat er te, uh, een grotere tweedeling in de samenleving ontstaat. Uh, u schetst wellicht toch ook een doemscenario voor sommige mensen. Want in hoeverre geldt dat eerlijkheidsargument dan niet... als we kijken naar uw studenten voor de komende jaren? Want je moet nu ook al lenen, wil je enigszins kunnen rondkomen. Uh, gemiddeld hebben studenten na afloop een schuld van 15.000 euro. En wat je dan na 15 jaar niet hebt uh, afgelost, dat wordt... Kwijtgescholden, hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen. Dat, daar daar steekt toch ook een eerderheidsargument de kop op? Ja, op zich is daar ook niet zoveel mis mee. Uh, waar het hier alleen om gaat, uh, is dat uh, de te lenen bedragen verhoogd worden, dus dat de, de terugbetalende bedragen alleen maar groter worden. En dat daarmee de drempel uh, en de zorg die gezinnen hebben. Kan dat allemaal wel? Lukt dat allemaal wel? Opgeworpen wordt. Uh, en wij om die reden vrezen, uh, vrezen dat nogal wat studenten die, uh, die willen gaan studeren dat niet gaan doen. Het heeft ook te maken met de emancipatiefunctie die het hbo heeft. Zoals ik net al noemde, kinderen van gezinnen waar studeren uh, nog niet gebeurd is. Die gaan juist naar het hbo toe en het zou doodzonde zijn als je daar een onnodige drempel oproept voor die gezinnen... die het moeilijk kunnen betalen, waardoor ze niet gaan studeren. De zorgen in het uh, hoger beroepsonderwijs. Wim Boomkamp, lid van het bestuur van de HBO-raad. Dank u wel. Straks meer over het referendum dat in Schotland komt. Onafhankelijkheid ja of nee, dat wordt de vraag. Ja of nee, tegen de files. Erwin de Hart van de AWB. Hoe staat het ervoor? Nou, ik ben er sowieso tegen. Laat het duidelijk zijn. Het is wel werk. Heb je geen werk meer? Ja, ja. precies. Ja. Het is een beetje ambivalent. Uh, bijna 90 kilometer alles uh, bij elkaar in Nederland. Uh, door de herfstvakantie is het minder druk. De herfstvakantie in het midden en het zuiden van het land. Verder opvallende files op dit moment op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Door een ongeluk tussen afrit Marklo en afrit Rijzen 4 kilometer. En door een kapotte vrachtwagen op de A4 Amsterdam richting Den Haag... Staat tussen Hoofddorp en het Ringvaartakwaduct ook 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik... Van Anouk. Willen de schotten uit het Verenigd Koninkrijk... het startschot om een antwoord te krijgen op die vraag... is vandaag gegeven, want de Britse premier Cameron... en premier Selmond van Schotland... hebben een overeenkomst getekend over een referendum. Een referendum over onafhankelijkheid. Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Arjen, een referendum dat pas in 2014 gehouden gaat worden. Ja, de herfst van 2014. Uh, precieze datum is nog niet vastgelegd, want eerst komt er een uh, uitgebreide consultatie. Daarna zal er pas een besluit uh, worden genomen over een datum. En ook pas na die consultatie zal ook de precieze bewoording van de vraag worden vastgelegd. Nu al staat vast, dat wordt een simpele ja- of nee-vraag. Maar wordt het bijvoorbeeld, uh, wilt u stemmen voor een onafhankelijk Schotland? Of Wilt u afscheiden van het Verenigd Koninkrijk? En over die details, ja, dan weten we pas op zijn vroegst volgend jaar uh, uh, of dat, wat, wat de precieze bewoording gaat worden. Nog één opvallend element: ook 16- en 17-jarigen mogen meestemmen in het referendum. En, en Cameron en Salmond, stonden die daar allebei lachend ja. bij of had er eentje een beetje kiespijn? Uh, ik denk dat ze allebei wel wat gewonnen hebben. Het referendum alleen al natuurlijk is een overwinning voor de Schotse nationalisten. Deze kwestie gaat over de Britse constitutie. Nou, daarover hebben de Britse regering en de Lagerhuizen het laatste woord. Dus die moesten wel eerst toestemming geven. Nou, die, dat komt er nu ook. Uh, de Schotse nationalisten, die wilden een referendum in 2014. Premier Cameron pas, uh, wilde hem al in 2013 houden. Nou, daar hebben... Alex Selman en zijn politieke broeders uh, hun zin gekregen. Ook wilden dus uh, de Schotse na nationalisten, 16 en 17-jarigen... dat ze konden meeschemmen. Ook daar hebben ze hun zin gekregen. Op één punt heeft uh, premier Cameron zijn zin gekregen. Wordt het een simpele ja- of nee-vraag? En dat weten we dus nu. Uh, de Schotse na nationalisten wilden aanvankelijk een extra vraag aan toevoegen. Dat ging over wat ze hier devolution max noemen meer autonomie voor Schotland. Uh, die vraag was bedoeld voor de Schotten... die misschien niet zoveel zin hebben in onafhankelijkheid... maar wel in verregaande autonomie voor Schotland. Maar die vraag komt er dus niet in. Het wordt een simpel ja of nee voor onafhankelijkheid. In de herfst 2014. Waarom wilden de Schotse nationalisten het inderdaad... een jaar later dan Cameron het liet, had gewild? Omdat Alex Salmon de premier een hele slimme man is. In 2014 zijn er namelijk twee belangrijke gebeurtenissen in Schotland. Allereerst de Commonwealth Games in Glasgow... zeg maar de Olympische Spelen voor de Britse gemene best. En in diezelfde zomer wordt ook de slag bij Bannockburn herdacht. In 2014 is er dan precies 700 jaar geleden dat die slag heeft plaatsgevonden. Nou, iedereen uh, die de film Braveheart heeft gezien... weet dan waar je het over hebt. Een belangrijke slag waarbij een Schots leger... tegenover een Engelse overmacht stond... die toch won, die slag. En in feite was dit ook de beslissende overwinning... in de Schotse onafhankelijkheidsoorlog van de 14e eeuw. 2014 is dus een jaar vol Schots patriotisch sentiment. Ja, en daar hopen de Schotse nationalisten handig gebruik van te maken. Heel slim misschien van die Schotse premier Selmond... maar hij heeft geen absolute meerderheid. Wat, uh, wat vindt de Schotse bevolking hiervan op dit moment? Ja, die hebben geen zin in onafhankelijkheid. Uh, dat zie je eigenlijk al jaren uh, uit alle opiniepeilingen. Uh, volgens de laatste peiling is maar 28% van de Schotten voor onafhankelijkheid... terwijl de helft gewoon bij het Verenigd Koninkrijk wil blijven... Maar goed, ze hebben natuurlijk nu twee jaar de tijd om de bevolking ervan te overtuigen. En ja, de Schotse premier Spelman is toch wel een van de geheiste politici van dit land. Dus helemaal afschuiven zou ik het ook weer niet doen van tevoren. Arjen van der Horst over het referendum. Ja of nee tegen onafhankelijkheid voor Schotland. De herfst van 2014. We spreken elkaar vast nog wel voor die tijd. Dank je. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. België kraakt na de zegen van De Wever. Dat vindt de NRC Handelsblad het belangrijkste nieuws. De Vlaamse nationalist van de NVA is gekozen tot burgemeester van Antwerpen. De regering in Brussel siddert, want De Wever wil van België een confederatie maken... waarin Vlaanderen bijna alles zelf kan beslissen. De Wever wist veel stemmen weg te halen bij het extreemrechtse Vlaams Belang. Philip de Winter van het Vlaams Belang had er gemengde gevoelens over. Hij is teleurgesteld dat zijn partij verloor, maar merkt op dat de NVA veel overeenkomt met zijn eigen partij. De wever moet daar niets van weten. Hij ziet zichzelf niet als extreem rechts... en vergelijkt zich liever met het CDA. Het opheffen van de happy hours is een wasse neus. We hoorden natuurlijk al de kritiek van de ChristenUnie. Ook verslavingskliniek Trimbos is er wat uh, cynisch over, meldt het parool. Koninklijke Horeca Nederland wil de happy hours afschaffen... op voorwaarde dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol... niet omhoog gaat. Volgens Trimbos gaan de happy hours er sowieso aan... omdat gemeenten vanaf 2014 zelf een verordening moeten opzetten. Negen van de tien burgemeesters gaan daarin een verbod... op happy hours opnemen, zegt Trimbos. De gemeente Zwijndrecht begint dit jaar als eerste... met een proef met 400 zonnepanelen op gemeentelijke daken. Dat schrijft de RTV Rijnmond op de website... Onder meer een sporthal in Zwijndrecht wordt van panelen voorzien. Het liefst had Zwijndrecht nog meer dan 400 zonnepanelen laten installeren. Dat vertelt de wethouder. De wetgeving rondom energie en de terugverdientijd van zonnepanelen... die zitten ons nog een beetje in de weg. Want anders hadden we inderdaad al het gemeentelijk vastgoed... wel met zonne-energie vol, uh, vol willen leggen. Maar dat gaat helaas nu nog niet. Want door de wetgeving zijn de panelen alleen rendabel... als het stroomgebruik per pand onder de 10.000 kilowattuur per jaar blijft. Een zwerver die zaterdag dood werd gevonden in Venlo. blijkt het slachtoffer ja. te zijn van een uit de hand gelopen weddenschap. Dat hebben althans vrienden van de man gezegd tegen de Limburgse omroep L1. Maar op manier, 5 euro, zeggen 0,7 flessen vodka ja. drinken. Dat is oké. Hij dronk een fles. En een slok. 0,7 fles dronk hij in één klik. En dan was we een wedstrijd 5 maar Een half uur later. Wilde hij in slaap en is nog maar wakker geworden? De Poolse zwerver Mirek zou dus 5 euro krijgen als hij een fles wodka in één keer zou leegdrinken. De man probeerde dat, maar overleefde het dus niet. De 53-jarige Mirek leefde al veel jaren op straat. Andere daklozen zamelen alvast geld in voor zijn begrafenis. De Oostenrijkse parachutespringer Felix Baumgartner... brak gisteren niet alleen een snelheidsrecord en een hoogterecord... ook een record op YouTube. Nooit eerder keken zoveel mensen tegelijk naar een livestream... op een videosite, dat meldt Google, de eigenaar van YouTube. Ruim 8 miljoen mensen zagen tegelijk hoe Baumgartner... van 39 kilometer hoogte naar beneden sprong. Het vorige YouTube-record werd deze zomer gezet... tijdens de Olympische Spelen. Toen keken niet 8 miljoen, maar een half miljoen mensen tegelijk... naar een live video. En dan nog even leuke reacties van de no Nobelprijswinnaars voor economie. Lloyd Shapley zegt... Uh, hij vindt het ironisch dat hij de economieprijs krijgt... omdat hij zichzelf als wiskundige ziet. Ik heb in mijn leven nog nooit één les economie gehad, zo vertelt hij. En de andere winnaar trouwens, Roth... die is uh, door het telefoontje van het Nobelcomité heen geslapen vannacht. Ze belde om half vier en hij hoorde het niet. Dus hij werd wakker met dat mooie nieuws. Goh, wat hoop ik dat meneer van den Burg luistert... naar deze uitzending, mijn oude economieleraar. Weet die vraag waarom ik nooit ja. opletten tijdens zijn les. Nou, deze Nobelprijswinnaar Shepley die zegt... ik hoop dat mijn studenten vanaf morgen op Harvard wat beter gaan opletten. Oh. Goed, na zessen, dan zijn wij uh, terug met het Radio 1 Journaal. Gaan we het hebben over uh, dopingbeschuldigingen in het tennis... met John van Lottem. Tot zo. WK kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. Hey, dan moet je erin gaan en dan gaat hij er niet in. Roemenië, Nederland. Komt de bal en wordt binnengekomen! Ja!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 op weg naar wendbaarheid. Een boek van Jod, vol inspiratie en praktische tips. Hoe worden andere organisaties wendbaar en hoe pakt u het aan? Bestel het boek nu gratis via Jod.nl. Contrapunt. Het toneelstuk naar de bestseller van Anna Enquist. Het aangrijpende verhaal van een moeder en een dochter, getroffen door het noodlot. Met Loek Peters, Janke Dekker, Nienke Reumer... en een hoofdrol voor de Goldberg-variaties van Johann sebastiaan Bach...